start, Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De kans is groot dat er vandaag al een corona-persconferentie wordt gehouden... waarin nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Vanmiddag is er een kabinetsberaad over het laatste OMT-advies. De deskundigen adviseren om vanwege de Omicron variant zo snel mogelijk een harde lockdown in te voeren. De nieuwe maatregelen gaan mogelijk nog dit weekend in om een stormloop op restaurants en winkels te voorkomen. Als het kabinet meegaat in het advies om een nieuwe lockdown in te stellen, betekent dat een hele harde klap voor ondernemers. Dat zegt voorzitter Hans Biesheuvel van de branchevereniging Ondernemend Nederland. Volgens hem is een nieuwe lockdown anders dan de vorige. Hij denkt dat veel ondernemers zich afvragen of ze nog wel door willen gaan. Biesheuvel zegt dat de reserves in veel gevallen op zijn en dat ondernemers zich vaak in de schulden hebben gestoken. Twee demonstranten zijn aangehouden nadat ze vanochtend de koningin Maxima kazerne van de koninklijke marechaussee bij Schiphol hadden geblokkeerd. De twee, die lid zijn van Stop the War on Migrants, hadden zich vastgemaakt aan de hoofdpoort van de kazerne en weigerden te vertrekken. Er zijn nog meer demonstranten aanwezig met onder andere spandoeken en een uh, geluidsinstallatie. De demonstratie uh, is onderdeel van een internationaal protest tegen onder meer het Europese grensbewakingsagentschap Frontex en het Europees migratiebeleid, al dus de actiegroep. In de Filipijnen is het aantal doden door de orkaan Rai opgelopen naar zeker 18. Zeven mensen worden nog vermist. De orkaan van de zwaarste categorie kwam donderdag aan land op een eiland in het oosten van de Filipijnen. Veel gebouwen zijn beschadigd en op veel plaatsen is geen stroom. De regering heeft 18.000 reddingswerkers gestuurd om de getroffen inwoners te helpen. Het weer, vandaag is het bewolkt en zien we de zon amper. Het wordt maximaal zo'n 10 graden. Morgen opnieuw een grijze dag met ongeveer dezelfde temperatuur. Alleen in het noorden kan de zon even doorbreken. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de N201 Hilversum uithorend staat in beide richtingen file bij Vinkenveen. Je moet daar rekening houden met 10 minuten tijdverlies.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 Met men nu Goedemorgen Zandvoort Je weet niet wat je hoort Dag en nacht ZFM Zandvoort Goedemorgen Zandvoort De allergrootste kerstdits Hoor je op ZFM ZFM Ik wacht wel even tot ze uitgekakeld zijn, Cor. Want we uh, blijven maar doorgaan met die christmas carols. Um, we gaan praten met uh, meneer Bluis. De wethouder van Financiën. En nog een heleboel dingen. Ook van COA-zaken. Mag ik daar even mee beginnen, meneer Bluis? Goedemorgen. U mag overal mee beginnen. Goedemorgen allemaal. Ja. <laughs> nou ja, dat was... Ik ben, was, uh, ik net... ben overal in. Ik, ik heb wel twee petten op vandaag natuurlijk. Dat snapt u wel, hè? Ik ben, ik ben wethouder nog. Ja. En ik ben natuurlijk uh, lijsttrekker voor het CDA. Dus... dus, dus Sommige dingen zeg ik als lijsttrekker van het CDA. En vooral kijkend uh, vanuit dat perspectief. En ja. als we het over bijvoorbeeld uh, de COA hebben. of de statushouders, de vluchtelingen. dan praat ik weer als wethouder. Nou, dan heb ik eerst een vraag voor de wethouder. Ja. U heeft de brief uh, uh, gehad en gelezen. Uh, Karim heeft uh, net verteld dat hij al aan, aanbieding heeft van hotels. Hoe denkt u daarover? Ja, ja, nou ja het, het gaat om verschillende zaken. Het wordt een beetje. Uh, in de brief staat het woord vluchtelingen, maar wij gaan geen vluchtelingen opvangen. Als wij gaan opvangen, willen we in principe statushouders opvangen. Ja, oké, okay. dat, dat is net als ja, ja, maar dat is wel een heel groot verschil. Ja, ja. En dan willen we eventueel, dat is het idee, om te kijken, dan statushouders eerder op te vangen, die we anders in het komend jaar ook moeten gaan plaatsen. Dus, dus, he, dus wij, wij, wij hebben een, een, een bepaald aantal statushouders wat we elk jaar moeten plaatsen. Dat gaan we dan vroeg doen. Nou, dat weet u zelf alles van. Dat hebben we in het verleden eigenlijk ook gedaan in de spalier, ja. hè, met een extra huisvesting gezocht. Nou, in feite komt het op hetzelfde neer. Dat is wat we willen gaan doen, want er zijn okay. ook nog de vluchtelingen, dat zijn natuurlijk niet de statushouders, mm -hmm. maar dat zijn de asielzoekers, en die, die blijven onder de COA-paraplu zitten. Maar dat gaan wij niet doen, want daar heb je ook grotere locaties voor nodig en andere voorzieningen. Ja, die hebben we dus, niet meer, hè? Nou, en die hebben wij niet meer. En dat was ook de reden dat we het niet gedaan hebben. En nu is er net een regeling uit uh, um, om dit soort zaken te doen. Nou, daar gaan we naar kijken. Daar gaan we in het college over hebben. En dan gaan wij antwoord op de brief geven. Goed, dan gaan wij over naar uh, uw tweede pet. En daar staat uh, uh, uh, lijsttrekker voor het CDA, de dorpspartij. Ja. Is de, is de naam veranderd? Nee, nou, nee nou, nou, zeker. We zijn het dorp. Nou, we zijn de dorpspartij van Zandvoort en, en en dat doen we vanuit het CDA. Oké. Okay. En wij zijn er. En dat zijn wij ook. Dat zijn we al jaren. En dat <laughs> willen wij ook wat wat meer profileren uh, om om om duidelijk te maken dat je ook vanuit uh, een landelijke. De partij en, en, en, en die, die overtuigingen die daarin zitten... De, de wijze waarop we dat doen... gewoon als plaatselijke partij kan functioneren. En volgens mij bewijzen wij dat al uh, heel wat jaar in zo'n woord. Nou, en daar zullen is... we wat meer bij nadrukken. Nou, helder. Uh, ik heb hier een kieslijst voor mij met uh, 17 personen. Verwacht u alle zetels te halen? Nee, maar ik verwacht niet alle zetels te halen. Maar we, we hebben natuurlijk wel ingezet... Uh, op dat de, de eerste vijf kandidaten... dat die een uh, bestuurlijke functie willen gaan vervullen. Minimaal. Oké. Okay. En uh, daar, daar zetten we echt op in. En uh, ja, wij willen ook uh, een aantal lijstduwers hebben, want die dragen wel degelijk uit. En we hebben er, en ook altijd een schaduwfractie met uh, mm -hmm. vier leden erbij. Nou, die, die staan er allemaal weer onder. Hè. Dat is uh, Peter. Uh, dat is uh, bijvoorbeeld nou, ik, Anouk. Ik wou eigenlijk en, bovenaan en, beginnen, meneer Bluis. Ja, is goed, is goed. Kunt u wat uh, kort vertellen over uh, een aantal kandidaten? Ja, nou precies. Nou, we, we zetten eigenlijk in op. Uh, structurele verjonging, ook voor de toekomst. Dus, dus echt de, de fractie willen we laten bestaan uit, uit, uit de, de drie jongens. Hè? Dus wij, wij, wij hopen eigenlijk en verwachten wel drie zetels te kunnen halen met deze mannen. Dat is Kevin Stefan, die is natuurlijk wel bekend. Die is de, eigenlijk ook de beoogde fractievoorzitter als wij weer een wethouder kunnen leven. Re, nou, Kevin zit al jaren in de politiek, in Zandvoort, schaduwraadslid. Raadslid, zeer betrokken bij Zandvoort. Komt uit een bekende Zandvoortse familie, Koenraad. Wel bekend. Nou, uh, Kevin zet zich echt in. Kevin is advocaat van huis uit. Dus brengt ook heel veel kennis mee op dat gebied. Dus dat is ons, uh, eigenlijk onze eerste man voor de fractie. Nou, dan, dan hebben we Ralf Enstra. Is, is schaduwlid. Ralf is ook een echte, echte Zandvoorter. Uh, is werkzaam in, in, in de volkshuisvesting en bij een woningbouwvereniging. Dus wat dat betreft uh, wil hij zich ook met name daarvoor inzetten. En uh, voor de jongeren. Uh, kan dus wat dat betreft heel goed mee. Want heeft ook mm -hmm. al ervaring. En nieuw is, uh, is Kenny Bol. Ja. En Kenny Bol, uh, die is uh, ook heel bekend in Zandvoort. Doet heel veel vrijwilligerswerk. Bij de speelgoedvrijver, onder andere. Maar ook, ook bij scouting. En is pedagoog uh, op, op, op, op school. Dus pakt vooral ook de sociale kant op. En zo hebben we dus de zakelijke kant. De, eh, Kevin wat meer. De, de -kant, uh, we, hebben, we hebben de, de woningbouw en, en, en, en de Zandvoortse kant. En het sociale kant. En wij denken met die drie kandidaten. fantastisch te kunnen functioneren. En op de achtergrond hebben we Peter Bluis. die zich uh, natuurlijk ook uh, vanuit. Het, uh, het echt, als echte Zandvoort. Er ook nog eens uh, over cultuur, kunst. Uh, en al dat soort dingen. en uh, het Zandvoortse gevoel. Uh, nog extra kan benadrukken. Dus ik denk dat wij een hele mooie lijst hebben. Ja. voor de toekomst ja. ook. Ja, en nou, van hij, de gaat de om... aan Zandvoort. hij gaat nog een hele tijd uh, door. hè? Kees Mettes, Willemien Elsman. Freek Veldwies, Peter Tromp. Ja. Kort van Gelderen, Nick Stefan Ando-Zandbergen, zeer bekende naam. Marijke Bosman-Paap, Richard van As, Gerard Kramer en uh, Dick Bos, nummer 17. Um, als er straks gestemd gaat worden, en u heeft het uh, net zelf al gezegd... als u door kan gaan als wethouder, dat is uw uh, voornemen... maar als dat nou eens niet zo is, want u krijgt natuurlijk als nummer 1 heel veel voorkeursstemmen... dan ja, ben ja. je eigenlijk ja, dan, wat, de beoogde fractievoorzitter. Ja, ja, ja, en dan moeten we dat heroverwegen. Maar we, wij, wij gaan er vanuit... Uh... De opzet is dat ik gewoon wethouders kan. Daarom gaan wij ook voor drie zetels. En ik denk als je drie zetels haalt... dat je best wel een grote kans in Zandvoort hebt... met wat er nu aan gaande is... om weer een wethouder te leveren. En volgens mij hebben wij als CDA... juist bewezen... de stabiele factor in Zandvoort te zijn. Er is ja. maar één partij... We gaan het uh, niet Eigenlijk over inhoudelijk van de partij lang. hebben, meneer Bluis. Nee, nee. <laughs> ja, wel, maar daar sta ik hier nu voor. Ik sta nu voor de partij. Wij, wij zitten al jarenlang in, de, in, de, in het college en zorgen dat Sandvoort daardoor wel wat stabieler blijft. En ik denk dat Sandvoort dat echt nodig heeft. Nou ja, Sandvoort heeft uh, zeer zeker uh, stabiliteit nodig. Inhoudelijk uh, gaan wij niet over het CDA praten en uh, over uh, hun programma... want dat gaan we binnenkort samen nou, doen in, dan een, dan. Uh, in een gesprek. Um, ik blijf het toch vreemd vinden dat u nummer 1 staat... want u gaat heel veel voorkeurstemmen krijgen. Waarom staat u niet op nummer 4? Uh, nou, daar, daar is voor gekozen. Om, omdat wij echt... Wij, wij, er staat ook uh, samenbouwen voor alle zandvoorters. Ja. En wij willen, wij willen ook graag besturen. Nou, dan moet je dat ook uitstralen. Maar... En, en, en het, is, het is ook naar, de, naar de, de kies duidelijk... dat ik de wethouderskandidaat bij ben voor, voor het CDA. En CDA vindt mij schijnbaar wel wel goed. <laughs> dus ik blijf daarop staan. En zij vinden ook dat ze... Het, het, het, uh, CDA vindt ook dat wij moeten besturen. Dan moet je ook durven iemand op één te zetten. En niet, zoals het nu blijkt, dan straks misschien bij andere partijen... we komen nog wel eens een keer met een wethouderskandidaat. Bij ons is dat al ingeregeld. Dat betekent ook dat we een team zijn. Nou, dat mag dan, als uh... ik wethouder word, weet ik nu al... dat ze mij vier jaar lang blijven steunen. dat dan is, uh, kan dat... je niet van alle partijen in zo'n nou, dat nou echt nodig. laten we dat niet over andere... Partijen gaan uh, praten, Het gaat Bas. wel over de continuïteit van het bestuur. Dus, dus daarom zetten wij daarop in. Ja, u vraagt uitleg waarom, ik daarop, of waarom het CDA daarop inzet. Nou, ik dat heb ik het grondartikel is... voor mij. En ik heb uw persbericht gelezen. En uit uw persbericht zou je kunnen halen dat u wethouder wordt. Uit de kandidatenlijst CDA Zandvoort, wat in de krant staat, haal je dat niet uit. Nee, maar dat, dat, pers, het gaat om het persbericht. Het nou, de, wij... de persbericht leest de pers. En de, de kandidatenlijst staat in de Zandvoortse krant. Ja, nou, nou, nou, nou, nou, dan het persbericht is vertaald in het Zandes Nieuwsblad in een editorial. Daar kunt u het ook goed lezen. Mm -hmm. En in de krant misschien niet. Maar dan moet u aan de krant vragen. Wij hebben in ons editorial en in ons persbericht dat duidelijk staan. Ik, ik leg nu ook uit uh, wat, ja, ja, ja, ja. wat de visie erachter is. En uh, ik denk dat dat uh, duidelijkheid geeft. Nou, dat is geeft uh, duidelijkheid. Dus hoe just. meer mensen er op mij stemmen, is prima. En hoe meer er op de nieuwe fractie stemmen, is ook prima. Want dan halen we die drie zetels en dan is. De kans groot dat, je dat in we in, college kan... komen. Ja, ja, in dat... een college kunnen komen. Nee, dat we een wethouder kunnen leveren. Ja. En dat we door kunnen gaan met waar we nu mee bezig zijn. Met z'n allen. We gaan dat, uh, we gaan dat uh, zeker nog een keer bespreken. Uh, als wij lijsttrekkers debatten gaan voeren. En dan gaan we ook inhoudelijk over het programma praten. Uh, meneer Bluis. Mooi. Dank yes. voor deze uh, uitleg. En het bespreken van de kieslijst. Ik wens u een prettige vakantie. En uh, yes. tot gauw. Ja, tot ziens. Oké. Okay. Dankjewel. Tot ziens en goede dag nog. Jesus is friend of Jesus is Jesus is of Jesus. Jesus is of as it should be. He taught me how to turn my cheek when people laugh at me. I've had friends before, and I can tell you that, He's one who will never leave you flat. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. He taught me how to pray, and how to save my soul. Me have to praise my God and still play rock and roll. The music may sound different, but the message is the same. It's just an instrument to praise His name. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of Jesus mine. Jesus is a friend of mine. Jesus is a Zon ziet met het nummer Jesus is a friend of mine, dat is van een Amerikaans rally kanaal. En dat is een, uh, een nummer dat is in de jaren 70 is uitgebracht in een oplage van duizend uh, cd's. En dat is dan 25 jaar later, is dat ineens opgepakt door een Amerikaans station en, en werd het ineens een hit. En ik vond het wel een leuk nummer. En dus het is toch al... weer uh, een, een, een oplage van duizend stuks. Ja, 1978. Ja. ja. ja. Maar dat heeft alles te maken met uh, de volgende gast. Want als het goed is, heb ik aan de telefoon uh, dominee Jon Vrijhof. Klopt dat? Ja, dat uh, klopt, Ben. Uh, ja, u spreekt nu met Cor. Ben is er ook, is ook bij. Uh, Cor ik, ah, okay. ik, ik ben ja, er ook ja. bij, uh, dominee. Ja, oké. Okay. <laughs> en we proberen het een beetje... Ik ben gebeld worden. Ja, ja Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. <laughs> um, ja, u bent natuurlijk van uh, de kerk. Wat vond u van dat nummer? Laat ik het daar het eerste even <laughs> over hebben. <Ja>. Kon dat? <laughs> uh, nou, oké, kijk... Uh, ik, ik vond het een beetje kort door de bocht. Maar ik vind het wel een heel leuk, uh, ja, een, een leuk melodietje. Uh, kijk, uh, weet je, ik hou ook erg van mijn vrouw. Maar als ze als alles fout doet, dan heb ik daar soms wel moeite mee. En uh, dan hou ik niet van die fouten. Dus uh, ja, en ja. Dus, ja, uh, Jesus is friend, even when I'm wrong. Uh, dan denk ik van, uh, dat zal hij toch ook denken van, uh, kom op zeg. Ja, kort, nou moet je je keuze even waarmaken. Nou ja, ik, kijk, ik wil natuurlijk altijd toepasselijke muziek zoeken. En uh, ik wil niet met nee, een nee, zo'n christelijk ik vond het nummer... ik heel leuk, hoor. En ik vind het een hele leuke inleiding, ook op mij. Jesus is a friend of mine. Ja. Ja. <laughs> um, we hebben begrepen dat u de kerst dit jaar natuurlijk ook gaat vieren. Maar hoe, hoe gaat het dan bij u in, in uw kerk? Hoe, hoe heeft u dat uh, opgezet? Want we hebben wat dingen gehoord. En... Ja, nee, we proberen het toch zoveel mogelijk door te laten gaan, hè. Uh, Allereerst zijn we bezig... en we hebben een kerstalletje in de kerk gezet... en die kan bezichtigd worden. En dan doen we de kerk even open... voor mensen die even nou, een kaasje aan willen steken... of even rustig willen zitten. En dat is vrijdag 24 december van 3 tot 5. Dan kunnen ze naar de kerststal kijken. Dan hebben ze in ieder geval even een plekje. Ja. En vijf uur, ja, dan moeten we naar binnen. Dus uh, dan, uh, dan is dat afgesloten en dan sluiten we. Maar u had geen ontheffing daarvoor? Omdat u geen drank vindt? <laughs> nee, we willen ons geen aparte plek uh, toemeten in de samenleving. Dus wij proberen uh, ons echt helemaal te conformeren aan alles wat er uh, gebeurt. Uh, en ja, als er beperkingen zijn, dan proberen we die ook... Uh, te respecteren maar we proberen daar wel ook weer onze eigen weg in te zoeken want uh, kerstnacht willen we toch op een of andere manier een beetje door laten gaan normaal zingen we midden in de winternacht gaat de hemel open maar wij willen de cloud openzetten met een YouTube filmpje kijk, dat zijn de nieuwe dingen die we graag horen <laughs> hoe, hoe, ja. hoe is dat zo gelopen dat u dat uh, bedacht heeft is dat, uh... Uh, nou, nee, dus, de, ik bedacht... Kijk, we, we zijn een gemeenschapje van mensen... en uh, we, we, we willen dan kijken hoe we toch op een of andere manier... in hun behoefte kunnen voorzien. En uh, voor de kerstnacht zijn het altijd de bekendere kerstliederen... dus die zullen we dan uh, laten horen. We zullen het evangelie lezen. Er komt geen preek, maar er komt wel uh, een collecte... voor uh, prakie en Moor van uh, Kim van Schaik. Dus op die manier willen we uh, diaconale en het vieren uh, toch een beetje door laten gaan. Dat is echt een heel mooi, uh, mooi idee. Ik, uh, uh, dominee, ik zie uh, de collecten en streaming niet door elkaar heen lopen. Hoe, hoe gaat dat... Uh? Uh, ja, nou, meestal kunnen we ook uh, tegenwoordig met een, uh, een appje betalen. En met de, hè, dus uh, de mensen kunnen dan uh, geld overmaken naar onze diaconie. Die heeft een uh, ambi-registratie, dus dan kunnen ze er ook nog weer aftrekken. Dus ik hoop dat ze flink veel geven, want dat, uh, dan wordt het pas aftrekbaar. Voor uh, Kim? Ja, oké. Okay. Met haar pakje in moor. Ja. Prakke je mooi wat redelijk ondersteunen. Ja, en dat komt dan allemaal op de kerksite van Zandvoort.nl. Daar kunnen ze alles vinden over dat gebeuren. Ja, en als ik dan even kijk naar de komende kerstdagen. We hadden begrepen dat er ook een streaming komt, maar dat doet u op YouTube. Uh, precies, en dat is dus kerstnacht. Hè? Kerstmorgen hebben we gewoon een kerkdienst, want dan zitten we binnen de, de vijf uur grens. Ja, want in deze periode met, uh, met corona en dergelijke uh, is het natuurlijk allemaal wat anders geworden. Maar wat, wat merkt u daarvan in de kerk zelf? Is, zijn er minder bezoekers uh, of, of zijn er mensen met problemen? Uh, uh, nou kijk, we, we leiden er natuurlijk allemaal onder en de eenzaamheid is onder de mensen groot. Ja. Maar als kerk probeer je ook een gemeenschap te zijn. En de gemeenteleden uh, zoeken contact met elkaar, bellen af en toe eens uh, met elkaar... Uh, maar dat haalt natuurlijk de eenzaamheid niet, uh, niet, niet weg. Het is, het, is, het is een moeilijke tijd voor iedereen. Ja, zijn... en, uh, zeker ook voor uh, de, de middenstand natuurlijk in, uh, in Zandvoort. Want die leeft natuurlijk vooral van uh, mensen kunnen ontvangen. En uh, kunnen verwennen met een lekkere maaltijd of een drankje. Ja. En, ja. En, maar de mensen die dan eenzaam zijn, die, uh, die hebben dan ook echt angst om naar buiten te gaan? Is het zover al? Um, nou, kijk, niet iedereen uh, is, is, is bang, maar iedereen is wel uh, behoorlijk uh, voorzichtig. En mensen die uh, ja, snel bang zijn, die zijn natuurlijk ook hiervan bang. Uh, ja. ja, dus uh, het is niet allemaal op één noemer te brengen. Hè. Bij sommige mensen is er ook gewoon ontzettend veel teleurstelling. Je wil een leuke kerst maken en. Het, het mislukt. Maar goed, ons kerstfeest gaat natuurlijk ook terug op een mislukking. Hè? Jozef en Maria hadden het zich waarschijnlijk ook allemaal anders voorgesteld. Ja, dat is... Uh, als je dan de geschiedenis dan naar kijkt... was het uh, een andere bedoeling geweest, ja. Nou, je, komt wel terug, uh, je komt wel terug op het idee vluchtelingen... die, uh, die toch antwoord weer opgenomen gaan kunnen worden. Ja. Uh, ja, ja, precies. En we moeten creatief zijn. Hè. We moeten er wat van maken. Hè. Maak van een, uh, een krippje of een voederbakje een wichtje uh, en, en, en, en dat is inspirerend. Dat, dat is leuk. En dan kan een feestje toch nog slagen. En natuurlijk, we zitten niet te wachten op uh, extra werk. Maar als we het doen, dan hebben we ook de bevrediging daarvan. Ja. En uh, dan heb ik nog uh, een hele speciale vraag aan u. Met deze dagen heeft u nog een bepaalde... Uh, Kerstoverdenking misschien nog in gedachten? Ik ben er nog door alle drukte niet mee bezig geweest. Maar ik hoop dat in deze coronanacht. wel onze hemel weer open gaat. En dat we lichtpuntjes zien. Ja. Nou, we gaan uh, volgende week. Uh, hebben we ook een uitzending. Dan gaan we allemaal mensen bellen. Met uh, naam op die eerste uh, kerstdag. Ja. Misschien dat we dan u ook nog even gaan bellen. Uh, goed, laat het me weten, want misschien zit ik wel aan, uh, ja. uh, met mijn vrouw aan een kerstdiner. Wie weet. Nou, het ja, is, uh, het is morgens dominee, dus. Morgens... De, na, na, na, na de kerkdienst. En, uh, ja. Ik heb wel gewoon een kerkdienst op uh, eerste kerstdag. Ja, hoe laat is die? Ja. Uh, die, die is van 10 tot 11. Oh, en okay. we hebben dan nou, uh, ja, of, een, een, een, een, een, een gast die op de bugel uh, meespeelt. We hebben Willem Stroma weer achter uh, het orgel. En Andries Martens speelt aan de bugel. Dus we proberen er toch ondanks alles iets geestelijks van te maken. Is het in uw kerk ook zo dat mensen uh, afstand moeten houden? Of, of, of mag iedereen gewoon komen en we nee, vullen nee, hem we, op? T, t, t, we zitten allemaal op anderhalve meter afstand. We registreren van tevoren mochten we horen dat er iemand onder ons was die uh, toch... Uh, Corona blijkt uh, te hebben. We desinfecteren onze handen en we lopen met mondkapjes. Als we zitten, mogen die af. En uh, we zingen wat ingetogen. Maar uh, voor sommige mensen is uh, zingen ook niet iets van veel lucht verplaatst, maar gewoon uh, een, uh, iets, iets op een melodie uh, uiten. Ja. Dus uh, zingen kan wel gewoon nog. Okay, Ik dus... zei, uh, ja, corona en Want Vanavond hebben we weer een persconferentie. Dus ja, uh, we weten niet hoe alles loopt. Maar oh. anders uh, zingen we niet. We gaan dat, uh, we gaan dat gaan, is rustig afwachten. Uh, samengevat is er uh, een kerstnacht te zien op YouTube. Met kerstliederen en... Uh, en uh... En het Evangelielezing. Precies. Ja. En de kerstviering zelf, dus de, de, de lijfelijke kerstviering, die zal op uh, Eerste Kerstdag tussen tien om, van 10 tot 11 zijn. Precies, ja. En de Kerstdag natuurlijk, hè? Oh ja, de kerstal die de, is uh, te bezichtigen ja. zaterdag. Nee, vrijdag. Vrijdag van 3 tot 5. Van 3 tot 5, ja. Oké, okay, nou dan uh, wensen we u alvast een, een goed kerstfeest. Goede viering. Ja. En dan u. hopen ja. wij u te mogen bellen op uh, Eerste Kerstdag. Oké, okay. en jullie ook verder uh, een goede voortzetting van, uh, van het programma en ook een hele goede kerst. Dank u wel. Oké, okay, goeiedag. Tot ziens. Dag. Family met David Song. En dat heeft ook alles te maken met uh, de volgende gast. Want als het goed is, aan heb ik aan tellen van pastoor Bart Putter. En mijn naam is trouwens Kort Draaier en niet Ben Zonderveld, dat ging op de mist in. Ja, <laughs> um, ja, goedemorgen. Goedemorgen, pastoor. Ja, met Bart. Ja. ja. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Heeft u een kerstgedachte voor dit jaar? Um, ja, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar uh, ja, toch wel... ...dat het niet meevalt om in deze dagen die uh, toch wel moeilijk zijn voor veel mensen... ...en laten we zeggen, de berichtgeving van gisteren en vandaag over een mogelijke nieuwe lockdown... Uh, ...ja, dat maakt het allemaal niet makkelijker. En toch denk ik dat die, dat, dat kerstverhaal, dat bekende verhaal van uh, Jozef en Maria... ...die onder Herodes voor een volkstelling uh, door uh, hoofd Israël moesten reizen naar Bethlehem... ...terwijl ze al zwanger was... En dan die geboorte in die kribben waar ze ook niet blij mee geweest zullen zijn. En vervolgens Herodes die dreigt om, om Jezus eh, om het leven te brengen als klein kindje al. En dan die vlucht naar Egypte en dan weer terug naar Israël. Eh, dat laat natuurlijk heel makkelijk een link leggen met alle vluchtelingen in deze tijd in de wereld. Maar laat ook een link leggen met eh, ja, deze tijd die voor ons allemaal moeilijk is. Met veel onzekerheid, veel dreiging Natuurlijk corona, maar ook nou ja, andere nieuwsberichten die uh, ja, toch wel over ons heen gestort worden, kun je misschien wel zeggen. Um, en dan mag het misschien wel een troost bieden dat juist ons geloof, dat christelijk geloof, dat, dat, dat toch heel eenvoudige Bijbelverhaal eigenlijk, dat dat uh, uh, daar zo bij aansluit. En dat je kunt zeggen dat nou, zelfs Jezus, dat zelfs Maria en Jozef, uh, Jezus als Godzoon, dat die toch ook... Uh, ja, dit allemaal hebben we moeten doormaken, hebben we moeten meemaken. en dat wij daar ook iets van onszelf in mogen herkennen. en uiteindelijk dan toch op Hem mogen vertrouwen. omdat God het uiteindelijk toch uh, ja, op de goede weg zal leiden. Dat ja. is een beetje, een, ja, ik denk, toch een boodschap van hoop. Ja, dat, is, uh, dat, dat hebben we zeker nodig in, in deze tijden. En uh, ik, ik zag vorige week zag ik een uh, cartoon zag ik op internet. Hè, en dat is, ja, gaan er nog dingen goed dit jaar? En uh -huh, uh -huh, uh -huh. dus de hele uh, bijbelvertelling uh, die stond dan uitgebeeld in één plaatje. Hè, met uh, Jozef en Maria en de ezel in de stal. En dan komt ineens een uh, man naar buiten uh, lopen en die roept... Ja, het is een meisje. Ja, gaat er dan alles ja. verkeerd in, uh, in, in de wereld? Ik al aan dat alles anders loopt dan verwacht dit jaar ook weer. Ja, ja, ja. Dus. ja. ja, ja, ja, ja, ja. Wat, wat, hoe gaat dat in, in, u, in uw kerk? Gaan uh, we hebben natuurlijk net de maatregelen gehoord van uh, uw collega uh, uh, meneer Vrijhof. Um, mm -hmm. U hebt natuurlijk ook anderhalve meter afstand. Maar u hebt natuurlijk ook te maken met mensen die dan uh, ja, eenzaam zijn en ja thuis zitten, komen niemand meer langs. Omdat ja, mensen zijn toch bang om mensen te ontvangen. Dat is toch wel een zorgelijke zaak. Want we kunnen dan ook niet meer naar de kerk. Want die worden dan ook bang om met andere mensen in contact te komen. Ja, dat, dat, dat horen we zeker. Ik, ik moet wel zeggen dat... Het, uh, ik mag meerdere kerken bedienen in de omgeving. Maar hier in Zandvoort uh, merk ik dat... Uh, nou ja, toen het weer mocht zullen we maar zeggen... dat toch vrij veel mensen... toch verder weg het grootste deel wel terugkeerden. Maar ja, wat je zegt... Uh, je hoort zeker van mensen die, uh, die, die het toch niet aandurven... Uh, ik denk zelf dat het minder ernstig is dan, in, in, dan, dan vorig jaar... toen natuurlijk mensen inderdaad nauwelijks bezoek, bezoek ont, ontvingen Maar ja, goed, met alle berichten nu uh, zijn er zeker mensen die, die, die inderdaad... Uh, wat je zegt, toch eenzaam zijn. En, en goed, wij, wij proberen daar vanuit de Prochie... Uh, natuurlijk zijn er contacten vanuit onze de werkgroep Diaconie, uh, de Caritas. Uh, en natuurlijk uh, zijn, hebben we de pastores die... Mensen bezoeken als die dat bijstellen of in ieder geval telefonisch contact houden. Ja, en, en voor wat betreft de kerstvieringen, ja, dat is natuurlijk wel weer heel jammer. Uh, uh, dat, het, dat er natuurlijk minder mensen aanwezig kunnen zijn dan, dan vroeger, dan voorgaande jaren. Uh, maar goed, het neemt niet weg dat we natuurlijk wel gewoon kerst uh, zullen vieren. Hier in onze Agatha-kerk. Uh, en dat uh, ja, de nachtmis die niet vervalt. Dat is landelijk... Uh, is dat betaald. Dit is ook natuurlijk na vijf uur... En, ja, omdat daar toch veel mensen op af kunnen komen... Waar we eigenlijk heel blij mee zouden moeten zijn. Maar om die reden is dus, is die dus, uh, ja, zal die vervallen. Mijn eerste kerstdag is hier om tien uur uh, gewoon uh, de, de, de viering. Uh, en ook tweede kerstdag zal de kerk uh, opengesteld zijn in de middag. Vanaf, uh, vanaf twee uur tot, uh, tot half vier of misschien ook nog iets langer. Uh, zodat mensen gewoon even de kerk in kunnen lopen. En de kerststal en de kerstbal en de kerstsfeer gewoon toch een beetje mee kunnen krijgen. En ja, met binnenlopen, dat binnenlopen is natuurlijk minder risico dan dat je al lange tijd uh, bij elkaar zit. En voor wat betreft de viering heel praktisch. Ja, anderhalve meter inderdaad, mondkapje. <tus> en um, ja, mensen zullen van tevoren moeten uh, reserveren. En nou ja, dat doen we dan via de website uh, rkhaarlem.nl. En natuurlijk onze gewone zondagse kerkgangers... die uh, zullen we ook de mogelijkheid geven om van tevoren uh, in te tekenen. Nou is het... Uh... Goedemorgen, uh, Putter met Ben. Ben, um, goedemorgen. Het is natuurlijk bij de gewone kerkganger duidelijk hoe dat moet... Um, de. Met, uh, niet onbeleefd bedoeld, maar de, de kerstgangers. die weten ja. dat niet. Uh, wordt het nog bekendgesteld verder? Of, uh... Uh, ik neem aan dat in de Zandvoortse krant. dat, dat wordt buiten mij om geregeld. maar ik vertrouw mm -hmm. erop dat dit in de Zandvoortse krant ook vermeld zal worden. En um, ja, je vraag is natuurlijk helemaal terecht. Ik denk wel dat we, dit is inmiddels het tweede jaar. Dus ik, ik denk niet dat mensen nu uh, zomaar naar de kerk zullen komen. Okay. Dat ze toch eerst wel even zullen onderzoeken uh, hoe het nu werkt. En dan komen ze snel genoeg uh, ook op onze website terecht. Um, ja, het is wel heel jammer, want inderdaad, jij zegt kersthangers. Ik heb het woord de afgelopen weken al een aantal keren gebruikt. Ja, en dat, maar goed, het zijn, zijn mensen die we niet iedere zondag zien. Maar het zijn wel mensen die toch jaarlijks voor kerst toch even ook naar de kerk komen. En die we dan toch even zien. En, uh, ja, dat is natuurlijk jammer dat die uh, ja, die ervaring weer zullen moeten missen. Uh, natuurlijk uh, hebben we de livestream. Uh, ook via Halen te vinden. En natuurlijk zal er een mis zijn op tv voor uh, landelijk. Ja, ik uh, dus hoop uh, uh, dat uh, mensen die toch ook een beetje willen volgen. En dan kunnen ze het toch een beetje meekrijgen nog. Ja. ja, daar wou ik nog even naartoe. Want uh, als ik het goed begrepen heb, is het een, een nachtmis in de Bafo die uitgezonden wordt. Ja, die is om uh, 9 uur. En ik kan je toevallig sinds vanmorgen kan ik melden dat die ook wordt uitgezonden op NH Nieuws. Dus oh. de mensen die het gewoon via de tv willen volgen. Uh, die kunnen dat ook via NH-nieuws of NH-media zoals het nu heet. Uh, en inderdaad ook de livestream die uh, ook gewoon via internet uh, te volgen zal zijn. En dat is dan ook via rkhalen.nl. Uh, Oké, okay, dus dat uh, wordt dan live uitgezonden. Dus mensen kunnen toch ja. een soort van nachtmis uh, thuis beleven? Ja, dat is met het grote koor van de kathedraal. Dus het is in ieder geval een uh, mooi gezorgde... Uh, kerstviering met, met de kerstsfeer. Al is het anders, want je bent er niet bij... maar nee. je kunt het toch een beetje mee beleven. Het is uh, voor de tweede keer... Het alles, is, alles is anders kerstfeest. Uh, ja. Samengevat... de kerk is... Uh, eerste kerstdag kerkdienst... om tien uur. En ja. de tweede kerstdag is de kerk open... van uh, drie tot vijf. Van twee tot, van twee tot half vier. Van twee tot half vier. Dan heb ik nog, een, uh, nog iets voor de agenda. En dat wil ik aan u vragen. Uh, in de BAVO is uh, Kribben in de Kerk. Ja. Uh, heeft u daar wat, wat over, uh, kunt u daar wat over vertellen? Ja, je bedoelt denk ik Kerst in de Krypte. Ja. Um, <laughs> ja. ja, precies andersom. Kribben in de Kerk zou ook een mooie titel zijn voor <laughs> uh, uh, Ja, Kerst in de Krypte is, nou ja, is, is, um, is zonder meer de moeite waard. Ik, ja, ik zeg het aan een kleine glimlach, omdat we natuurlijk... Ja, god, vanavond komt er weer een persconferentie. Dus we zijn een klein beetje in afwachting van of het open mag blijven. Je moet, ja, je moet er vanavond, vandaag nog heen. Dat valt binnen de museumregels. Dus ja. inderdaad, vandaag kan het zeker nog. En dat is echt gewoon een hartstikke leuke... Uh, ja, uh, leuke ervaring. En natuurlijk, er zijn uh, kerstalletjes te, zijn te zien, maar uh, met heel veel kerstbomen en glühwein en kerstdorpjes en modeltreinen die rondrijden, is het gewoon een heel kerstdorp geworden. Een, een hele mooie ervaring, hartstikke leuk. Uh, het, het, ja, je moet wel een ticket verkopen, dat kan via koepelkathedraal.nl uh, er zijn inmiddels uh, alweer duizenden kaartjes verkocht. Dus wat dat betreft oh. uh, is het echt wel een, uh, een populair uh, evenement om te bezoeken. Is het vrij inloop of is het Als je of dat de de de kinderen, de klein wilt, slot je kinderen of je kleinkinderen? Moet je dat zeker doen? Ja. Maar iedereen mag gewoon binnen of zijn er tijdslimieten? Uh, uh, ja, je moet, je moet online. het is al het beste om online een ticket uh, te kopen... want dan wordt je inderdaad meteen uh, per half uur... kan er een bepaald aantal mensen dan doorheen vanwege corona. Dat is inderdaad uh, Dus het beste is via koepelcathedraal.nl... want dan, word je, dan kun je vanzelf zien hoe laat je uh, nog terecht kunt. Ja, wij, wij veerden even op hier toen u zei kluwijn. <laughs> ja, ja. Is dat uh, nieuw dat er drank wordt gesponken in de kerk? <laughs> nee, dat is niet uh, nieuw. Nou. Want, <laughs> er is wijn genoeg. Ja, uh, uh, yeah. uh, nee, oh, nee, maar dit is, dus, dit is dus, het heet ook Kerst in de Crypte. En uh, uh, dit, dit is dus zeg maar onder, uh, en ja, min of meer onder het altaargedeelte. En daarmee hoort de ruimte niet uh, echt bij de kerk en daardoor. Kan het ook gewoon uh, ruim een maand kan het zo opgesteld sta staan met een hartstikke leuke kerstsfeer? Uh, zonder dat je daar in de kathedraal meteen echt iets, uh, echt iets van merkt. Maar de gluurwijn is er niet minder om, want die huh. heb ik uh, gisteren einde middag zelf ook nog even mogen. mogen Oké. Okay. Ja. <laughs> Pastor Plutter, dank voor uh, overweging en het uh, vertellen over uh, de BAVO-nachtmis en de tentoonstelling. We hopen dat er okay. veel mensen gaan kijken en komen en kunnen komen eerste de kerstdag ja. in de Zandvoortse kerk. En uh, u. Ja, u ook alvast een, een zalig kerstfeest. Ja, jullie ook en de luisteraars ook. Een zalig kerstfeest en ondanks alles hele mooie dagen gewenst. Dank u, ja. wel. Dank u wel. Dank u. Dank u. Hele fijne kerstdagen. Ho, ho, ho! Een prachtig nummer van uh, Mike Oldfield in Dulce Jubilo. En het leuke van dit nummer is dat uh, Mike Oldfield... alle instrumenten die u hoorde in dit nummer zelf heeft ingespeeld. En dat het een kerstliedje is. En dat het een kerstliedje is, ook nog eens. En dat heeft natuurlijk alles te maken met deze uh, uitzending. En uh, het volgende onderwerp dat gaan we hebben over het uh, Griekse restaurant Marta Zaras. En als het goed is, heb ik Marta aan, aan de telefoon. telefoon. Kalimera, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Gefeliciteerd als eerste. Dankjewel, dankjewel. Je bent uh, winnaar in de gemeente Zandvoort. En ook nog eens van de winnaar van de provincie Noord-Holland. Mm -hmm. En winnaar van de Gold Award. Klopt. En wij vielen, nou niet van onze stoel van verbazing... maar uh, van, wij vroegen ons wel af van hoe, hoe dat dan in zijn werk gaat. Want uh, wij, ik wist bijvoorbeeld persoonlijk niet... dat er dus een, een soort wedstrijd aan de gang was... waardoor je iemand kon nomineren. Maar een heleboel andere mensen wisten dat blijkbaar wel. Ja, dus u, u heeft mij niet, gestemd, niet op, mij, op mij gestemd, hè? Ik heb op niemand gestemd. Uh, voor ik me, ik ja. wel. <laughs> ben, van jou weet ik het. <laughs> nou, het is namelijk zo. Ik zit natuurlijk drie jaar hier. En uh, alle drie jaar. Het is een uh, landelijke wedstrijd. de uh, beste uh, restaurant van, uh, elke, door, van gemeente en dan naar provincie. En dat gebeurt al heel lang. Maar ik doe mee zelfs drie jaar. Zijt ik hier in Zandvoort ben, dat heb ik ook ontdekt. Vroeger wist ik het niet, om eerlijk te zijn. Maar ja, goed. En het uh, eerste jaar uh, was ik alleen maar de winnaar hier in Zandvoort. Het tweede jaar uh, Noord-Holland. En uh, dit jaar, het was moeilijk vorig jaar en dit jaar ook ontzettend moeilijk. Maar uh, gelukkig, wij hebben weer de eerste prijs gewonnen in Noord-Holland. Met de prijs van 90 52, euh, 82... volgens mij... En wij hebben de meeste stemmen van hele Nederland. Van alle provincies hebben wij de meeste stemmen. En... Goed voor ons, en van onze dorpen, hè? Had jij toevallig met uh, de Formule 1 races heel veel klanten in je restaurant? <laughs> nou, eerlijk gezegd, die wedstrijd is begonnen in oktober. In oktober tot met uh, 12 november. Oh, oké. Okay. Ja, het was wel niet makkelijk, hoor, om stemmen binnen te krijgen. Vorig jaar ook, maar dit jaar ook. Maar, uh, nou ja, ik heb... Uh, genoeg vaste klanten die zijn blij met mij. En ze hebben op mij gestemd. Ja, ja. maar um, dat, dat zijn natuurlijk niet alleen maar mensen uit Zandvoort. Dat zijn natuurlijk ook al toeristen die hier komen. Maar het is natuurlijk dit jaar niet zo heel druk geweest met, uh, met toeristen. Ja. Uh, precies, precies. De toeristen uh, uit Nederland, alleen mensen uit Nederland konden eigenlijk stemmen. Niet, ja. uh, de meeste stemmen die wij hebben natuurlijk zijn Duitsers. Ja. Als, ik, als ik deze stemmen ook nog daarbij kon krijgen, nou, nou, nou. Dan, dan was, was je ik, van uh, Europa. <laughs> dan ben je de, ja, de beste hè? van de hele wereld. <laughs> nou ja, voor de hele wereld, ik denk het niet. Alle restaurants zijn goed, oké, okay, prima. Mm. Wij zijn genomineerd, wij doen mee in die wedstrijd. En dit is alleen maar een beetje publiciteit en een beetje... En, nou, en natuurlijk dat geeft ons een uh, en hoe heet dat, uh, hoe moet ik dat zeggen, een duurtje nog beter onze werk te doen. Ja, het is een uh, beetje de kerst op uh, de kerst op de taart uh, voor het harde werk. Uh, ja, zo ja. is het. Ja, die, uh, je hebt die, die twee prijzen, hè? De, de gemeente Zandvoort en de provincie Noord-Holland, maar uh, de winnaar van de Gold Award, wat zegt dat? Dat zegt dat wij hebben zeg maar, hele hoge prijs, want die mensen die doen ook een cyber voor de eten, daarom zei ik wij hebben 9,82 de cyber van de van de eten zeg maar. dus dat de eten die mensen denk, nou, die, die denken, die weten dat wij hebben goed eten hier mm -hmm. en ook nog omdat wij hebben de meeste stemmen van hele Nederland. Ja, het gaat natuurlijk dat om het lekker eten. Het gaat natuurlijk meer om het lekkere eten dan de vele stemmen, denk ik, als je, als je ja, gaat stemmen. Ja, dat denk stemmen. ik ook. En, en eigenlijk dat wil ik ook de, best, de, de lekkerste eten. Mm -hmm. Ja, ik heb mijn Sima hier en mijn Kok Risdosa. Dus nou, die doen echt ons best. Natuurlijk, nou ja, goed. De ken op de taart ben ik buiten met de klanten. <lacht> ik kan zich makkelijk. Uh, ik kan makkelijk uh, de mensen. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Ik ben heel gastvrij. Ik geef heel veel aandacht in mijn gasten. En ja, de mensen waarderen dat. Lekker eten, goede bediening. En als ze hebben aandacht van voor, uh, voor de gastvrouw. Mm -hmm. Nou, wat willen ze nog meer? Nee, ja, dat is prima geregeld. Uh, en toch, natuurlijk toch een, een beetje... goede sfeer in ja. het restaurant. Dat stopt ook wel. Ja, ja. Het enige wat je ziet als jij maar ziet is alleen maar zingen, dansen en dat. En, en drinken. Een borden kapot gooien. Hey, die, uh, we zijn nu uh, uh, toch weer een beetje in de lockdown. Natuurlijk heb je, heb, je ja, heb je daar veel last van. Maar ja. zie je ook klanten in de middag komen dan? Dat ze komen lunchen bij je? Nee, nee, nee, ben, nee, dat niet, dat niet. heel weinig, heel weinig mensen die komen in de in de middag. Het is, wij doen alleen maar bezorgen, meestal bezorgen en afhalen. Maar het, het begint zaai te worden. Het is echt, het is genoeg geweest. Ik weet het niet. Dit keer deze lockdown voor mij, het is niet zwaar. Mijn stemming is zwaar. Ik, ik heb niet zoveel zin in. Weet je, open dicht, open dicht. Mm -hmm. opeens, eens je bent het klaar. Ja. Maar ja, het is helaas geen andere optie. Nee, nou we... Helaas. We, hopen we moeten dan maar gewoon dat het allemaal, de... allemaal volhouden. Ja, laten we het maar met z'n allen volhouden. Ik heb, ik heb nog wel een vraag, hè, want... Uh, je hebt een wereldberoemde dochter. Oh ja. Die is uh, Miss Griekenland. Uh -huh. En uh, zij wilde niet naar de Miss World-verkiezing, vertelde je mij. Dat klopt, dat klopt. Uh, zij moesten Griekenland, uh, de, de, voor Griekenland naar uh, Miss Universe gaan. Maar uh, Rafael, het was in het begin, zij moesten naar Costa Rica toe. En zij was ook helemaal voorbereid om daar te gaan. En opeens in september, ze hebben besloten dat in Israël te doen. Maar Rafael is ontzettend gevoelig bij sommige dingen. En zij had besloten niet naar Israël te gaan. Niet wegens de land, heeft helemaal niks met de land. Zij houdt van allemaal. Maar de enige wat heeft Rafaël eigenlijk gezegd, was dat zij kan niet op het podium gaan staan en uh, lachen en dansen weet ik zo wat zodat zij weet dat buiten uh, mensen zijn aan het vechten voor hun leven en uh, ja, uh, daarom is hij niet geweest en natuurlijk een andere Griekse meisje is gegaan uh, maar toen uh, hele veel organisaties van de hele wereld zelfs van de kleinzoon van Magdella uit Zuid-Afrika hm. Ze hebben haar uh, de titel gegeven van uh, Miss Humanity. Ze had niks gedaan, ze heeft alleen gezegd, ik ga niet daar naartoe en ze is Miss Humanity geworden. <laughs> For, uh, ja, ongelooflijk. Ja, dat is wel ongelooflijk. Ja, echt ongelooflijk. Uh, Komt ze nog wel eens naar Nederland toe? Mijn dochter, mijn dochter woont hier in Zandvoort. Ze is Zandvoort zo, hoor. Dus ze gaat meer naar Griekenland om uh, de missen uit te hangen nadat ze in Zandvoort loopt. Ja, ja, ja, ja. Zij is gewoon hier eigenlijk. Zij gaat uh, eigenlijk helemaal niet. Zij was alleen maar één keer, één jaar in Griekenland geweest. Toen zij wij aan Miss Griekenland. Ja. Maar de rest, zij zit hier in uh, Zandvoort. Zij bezorgen jullie ja. alle eten. Ja, ja. Ik, ik, zie, ik <lacht> zie haar en de zus op de brommer voorbij komen. Nou zie je, Miss Griekenland <lacht> en nu ook een Miss Humanity. kom bij jou aan de deur. De verkiezingen zijn geweest, hè? Je bent uh, overal winnaar. Ja. En... Um, de verkiezingen gaan volgend jaar weer, uh, weer van start. Ga je er weer mee doen? Uh, nou ja, als uh, iemand van, uh, van onze gasten ons weer nomineert, nou dan moet ik natuurlijk meedoen. Ik kan niet zelf dat uh, ik kan niet zelf, uh, key, oh, uh, uh, zeggen dat ik doe mee. Je moet jij genomineerd Ja, jij moet genomineerd worden. Oké, okay, nou, nou dan drie, moeten drie we dat... Drie jaar, ik ben genomineerd. Nou, ik doe mee en ik doe echt mijn best, hoor. Voor het ja, ja. restaurant, <laughs> en ook natuurlijk voor de dorp, hoor. Ja, nou dan uh, wachten we af wat er volgend jaar gaat gebeuren. Ik, uh, we weten hoe jij uh, de, de kampioen van uh, Zandvoort... van uh, Noord-Holland en van uh, Nederland bent geworden. Waarvoor dank. Um, ik wens je toch een vrolijk kerstfeest... ondanks de uh, misschien uh, komende uh, dingen... die vanavond bekendgemaakt worden. En dan... Uh,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 I'm En kenners die uh, hoorden dus dat Jonah Louie met Stop Cavalry draaide. En we draaiden hem op de achtergrond. En uh, ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van dit programma Ben. Ja, nou ja, omdat er van alles niet doorgaat en een aantal dingen wel doorgaan. Uh, uh, zouden we zeggen, wil je iets van cultuur zien? Kijk op cultuurinzandvoort.nl. Daar staat van alles over museums op. We hebben nog wel een mededeling voor uh, de gebruikers van de Belbus. Uh, op 24... En 31 december rijdt de belbus tot half 4. Dus wil je met de belbus mee, dan kan dat tot half 4. En op 1 januari rijdt de belbus niet. Dan is er nog een korte mededeling over de belastingaangifte. Belastingaangifte kan je doen via pluspunt ondersteuning, hulp, belastingaangifte. Maar als je gewoon www.zandvoort intikt, dan kom je er ook wel. Voor mensen die het al gedaan hebben, die hoeven niet te reageren. Mensen die nieuw zijn, moeten dit wel. En het kost een tientje. Dat is niks. Nee, dat is niks. Oh. Ik heb een hele dure advocaat uh, die dat doet. <laughs> uh, ja, de herhaling van deze uitzending is te beluisteren op uh, maandag tussen 10 en 12 uur. En de interviews van dit programma die worden per stuk geknipt... en zijn terug te luisteren op de website www.zfmzandvoort.nl... en dan bovenin op het blokje interviews. De techniek werd gedaan vandaag door Isabel Gurrensen... en uh, in het eerste uur ook een beetje door mij... De jingles en de muziek die werden verzorgd door mij, Cor Draaier. En uh, de redactie werd gedaan door Gert van Kuik. En de presentatie werd uh, gedaan door Ben Zonneveld. En door Cor Draaier. Ja. Uh, wij wensen jullie allemaal een prettig weekend en een vrolijke kerst. Eerst lekker uitwaaien...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 He allemaal fijne dagen en een voor